Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de zorg. Zoals je ziet, kijk, zoals je ziet, is het geestelijk is meetbaar. Zie je, hij liet ons zien wat dat, wat dat is. Zo zullen we ook leren van Yima, van Zerampien, van Anoukwa. Het is kenbaar, het is, ja, het is meetbaar, het geestelijk. En... Ik werd vorige, vorige week werd ik behandeld, be, benaderd door, ja, eventjes als voorbeeld, dat jij dat begreep, door iemand, een onderzoek werd gehouden, een zeer groot onderzoek, naar, uh, waarbij iemand is dus door het gebruik, maakt gebruik van een supermoderne uh, NASA-technologie. NASA ja. NASA, dat, dat wat Amerikanen, dus van het kosmos, et cetera. Space, Rijn shuttle, et cetera. Ruimtevaart. Ruimtevaart. En die doet ook, die dus zoekt mensen, uh, niet zoekt maar die benadert uh, iemand die zich met het geestelijke bezighoudt. Dus intensief, die alleen maar het geestelijke. En vroeg mij om, met het, om, om, om, om, om uh, of ik mee wil doen om eenmalig om metingen te doen mijn, van mijn geest. Om geestelijke metingen te doen. Ik ben, je weet het wel, ik ben uh, nieuwsgierig agje, ja, dus ik kan het niet nalaten. Ik weet dat dit allemaal uh, kan niet, maar ik doe, ik gezegd natuurlijk, uh, je hoort veel fabeltjes, maar ik wil graag, zelfs dus het fabeltje is niet toe, ik wil ook aan dat fabeltje meedoen. Hij zegt nee, het is geen fabeltje. In Nederland hij zegt hij, zegt, hij, zegt, hij zegt, alleen maar uh, op drie plekken in heel Nederland en in heel Europa heb je zo'n technologie. En ik heb, ik heb, ik heb alles weinig. Nee, drie fabeltjes voor een hele Europa, het is niet belangrijk. Maar ik ging wel in Amsterdam, was het vlakbij. Dus het was een apparaatje, zo'n prachtig apparaatje met een computertje erbij. Alleen geen ging metingen doen. Hij heeft mij ook. Niets gedaan, maar alleen ergens op mijn vinger, daar zo'n zo zo zo dingetje, zo'n sensoren ge ge geplaatst. Mm. alles bij elkaar, misschien een half uurtje, duurde. En uh, het is niet gek wat zij doen. En die do. uh, stelt mij kleine vraagjes. Dat en dat en dat. En de vraag was niet zo belangrijk voor hem, alleen reacties. Voor hem belangrijk was. Hoe ik reageer daarop. Eh, bijvoorbeeld. zegt tegen mij. En nu probeer in één minuut. Eh, het alfabet. Eh, van beneden naar boven te doen. Dus van Z. Y. Ja, so, probeer dat in één minuut te doen. Ik begon na te denken. Ik zeg ik ben niet intelligent. Ik begon. Ik kon alleen maar drie onderste. Letters gewoon Z. E, E, Z, y X. Ah, yes. En verder kon ik niet verder gaan. Ik, say, ik, uh, ik zeg, dat, uh, het is misschien, is het EQ? Moet je EQ opmeten? Ik denk, ik weet niet, ik heb nooit gemeten EQ. Misschien heb ik het laagste EQ van heel Nederland. Ik weet niet, het is interessiert mij me niet. Is dat geestelijk? I, I, maar ik begreep dat het voor hen het was alleen maar reacties. Hey, kijken naar jouw reacties... En uh, hoe je reageert, of heb je kinderen of zo. Allerlei eenvoudige dingen, maar dan kijken ze aan die reacties hoe, hoe dat in elkaar zit. Erg mooi. Eh, daar kan je bijvoorbeeld, als je, met als je dat toepast bij een detector, ja, als detector van leugen, leugendetector. Ja, moet aan denken, Natuurlijk, ja. Het, ja, de gebruikers ook. Ja. En de NASA-technologie, hij vertelde me het gebruikt dat ook bij, het, bij selectie van de NASA-medewerkers, bijvoorbeeld. Als ze, ze, soms, soms moeten zij, ze, zelfs als ik dat vertel, vertel ik het over hogere dingen. Ik vertel niet over deze wereld. Hoorlijk, wat je goed weten. je kent mij al zoveel jaar. Zelfs Nieuwe vertel ik over deze dingen, verbinding met het geestelijk. Dus so, dat is wat zij gebruiken, voor bijvoorbeeld bij een selectie. Dat als iemand bijvoorbeeld moet een reparatie doen uh, buiten de sh shuttle. Dan moet je dan op de manier hebben dat die dan niet afgeleid wordt. Hier, daar opeens zit die, dan wordt je afgeleid. En dat zie ik kijk aan die reacties dat iemand bijvoorbeeld veel reflectief is. Dat die dan opeens hoorde dan over kinderen en dan gaat je direct praten erover. Oleg zou dan direct daar gepakt zou worden op zijn kleinkinderen. Want Oleg zou dan, als het zeggen, oh, heb je kleinkinderen, Oleg zou dan hele... De hele dag zou daar, daarover gaan praten en niet uitgepraat zou zijn. Als je dat zou zo willen praten over het geestelijke, dan zou jij inderdaad zou jij veel vooruit zou gaan. Ja, voor maar oké, okay, okay, maar het is jouw eigen werking. Dus, maar alle dat soort dingen. En hij heeft me goede dingen gezegd waar ik ook zelf weet. Mijn gebreken die ik ook heb, dat is wel erg goed, maar die ik zelf uh, in mijzelf, uh, uh, weet het al, precies hetzelfde, alleen meetbaar, zelf goed, maar het is alleen maar de uiterlijke mens. Dus waar ik ook mee, aan be mee bewust, dus er ervan bewust ben. Alleen het leuk dat dit gemeten wordt. Mm -hmm. dat? dat is dat was, was geweldig. Maar of dat iets te maken heeft met het geestelijke, absoluut niet. Maar erg mooie dingen, dus maar wat wij leren nu zien, dat, dat is dan meetbaar. Hij zegt, arie pin is dat. Yeah? In Van de attic is nog dit, nog dat. arie pin kan alweer, kent zichzelf, maar kan niet doorgegeven. Door uh, niet gekend wordt. Yeah? Dus kan licht geen niet doorgeven, et cetera. Maar ik, ik wilde hem niet natuurlijk... Dat Kleineren of welke manier dan ook zeggen dat ik, alleen heb ik hem wel iets gezegd, alleen kijk heb ik hem, heb ik hem gezegd dat na de NASA-technologie zal nooit het geestelijke kunnen, wat jij noemt geestelijk, inderdaad, het is een vorm van geestelijke, maar het is niet geestelijke in de, in de, in de ware zin van het woord. Van het ware, in het ware zin van het woord, jullie weten dat meer dan de NASA. Ieder van jullie weet meer dan de hoogste topnasa-specialist. Waarom? Wat is het geestelijke in de ware betekenis van het woord? Nee, waar begint het geestelijke? Nee, waar begint het geestelijke? Nee, waar begint? Bij de wereld Ja, maar waar begint het geestelijke? Waar begint? We hebben geleerd dat... Einstein. Waar Einstein eind, daar moest nog. Uh, ja. Maar wat betekent dat? Hoe kan je dat in één woord, in, in twee woorden zeggen? Wat, hoe, hoe, hoe wordt het gekenmerkt? Oké, okay, maar dan hoe kan hoe, hoe, hoe, hoe wordt het gekenmerkt? Huh? Voorbij kosmos, wat precies. Maar hoe wordt dan hoe wordt, hoe wordt, hoe wordt gemeten, hoe kan je dat aangeven boven de kosmos? Nee, oké, okay, maar hoe kan je dat me meetbaar maken? Wat, wat, wat kenmerkt zich in deze wereld en in de kosmos? Wat? Welk? Wel, wat? Het materiële. Massa. Nee, massa. Het materiële. Massa, ja of niet? Het lichaam. Lichaamelijk. Of erg dun, of fijne materialen, van zeer speciale materialen. Hoe kenmerkt zich? Waar, wat begint? Wat is het kenmerk van het geestelijke? Daar waar de massa verandert in nul. Dat is het begin van het geestelijke. Precies. Dat is het geestelijke. Duidelijk. Goed opletten. Dat is het ware geestelijke. Ik zei drie weken geleden. was Ja. ja, ja. Oké. Okay? Dus waar, daar waar dus de massa nul is... Daar waar geen shuttle, niet alleen de shuttle daar niet zou komen, met alle technologieën van, van uh, NASA, maar zelfs geen minim, minim, minimale bacterie of geen, geen, geen moleculen of geen atoom, geen neutrino, geen enkele element kan daar binnenkomen. Wat heeft een cel? Geen enkele cel kan binnenkomen. Dat is, is het begin van het geest. Huh? Ook geen licht. Dus. Ook geen licht van wat in onze in onze versie, in het versie zoals we dat in de vorm zoals wij het licht zien, ook niet. Eigenlijk want het licht wat wij zien binnen dat is wat binnen hem zit het ware licht dat geen, geen kleur heeft of geen licht of geen uh, spectrum. spectrum heeft inderdaad. Duidelijk, ook geen spectrum kan daar ook binnenkomen. Want ook spectrum van het licht is een vorm van materie. De elektromagnetische stalen. Huh? Elektromagnetische stalen. Ook magnetisme is ook niet, kom, komt ook niet door. Want het is ook allemaal, allemaal fijne vormen van de, van de materie, van, van, uh, van, van, van, van... Ja, van... Uh, wat, wat gekend wordt in deze wereld. Wat energie is van deze wereld. Of van deze wereld, of van de kosmos. Deze energie zal wel NASA kunnen steeds meten, en verfijnen, en verfijnen, en verfijnen, en verfijnen. dan zullen nog meer komen eh, fijnere dingen, ja, bio, bio, allerlei signalen die nog hoger zijn, nog hoger zijn, nog fijner zijn, en toch blijft het het materieel. Uh, en nu komt het antwoord op, uh, voor, uh, onder andere, op, voor, op de vraag van Marco, van hij zit al drie jaar hier te wachten erop. Zo moet je het doen. Kijk. En hoe kan, dat, hoe kan het zijn dan dat er zielen zijn die wel van de Attik uh, kunnen. Uh, die van het niveau van de Arctic zijn. Dus eigenlijk moeten ze wel van de Arctic kunnen ontvangen. Laat staan van Hoe kan Hoe zit het daar, daarmee? En nu, en nu goed kijken wat die, hij zegt. Dus mij, misschien kan je niet geloven, maar hem wel. 23, let op. Weet nee. Kolze amor. Raad Bichlalud, aneshamot 24, Waulamot. Uh, We gingen, -e en zie hier, ze, dat allemaal is, wordt gezegd, alleen, let op alleen, ten aanzien van het algemene aspect, van het totaal, let op het totale, of het algemene aspect van de Zielen en de werelden. Wij weten dat er twee systemen zijn. De wereld, systeem van de, uh, de, de levensboom van de werelden. En het innerlijke gedeelte daarvan is de, de levensboom van de zielen. Dat zegt hij dan. Dat, dat is wel in het algemeen aspect. Kan men dat wel zo so zeggen in het algemeen aspect over de zielen en over de werelden. Dat dat zo werkt. Dat van Arie nog dat, nog dat en arihan en of aatik, atik, nog dat, nog dat en atik, en arihan pin alleen dat. Maar ook nooit niet gekend, beter niet gekend worden. 24. Naar de punt. Amnam. michinata pratiota neshamot. Yes 25. Nishamod gavuhot. Shazahu legt man, lezi vuug aagadol zei het twintig, deresha de atik jemin ly achar petira tam, uli kabell sham, baulam aijlion, komad aijhidaa. Haba a 28 ze. Shahem haneshamot de beniahu ben egojada. Ben rave 29. Amenuna saba v ode. En nu absolute concentratie. En dat is belangrijk dat je dat ontvangt. 24. Amnam mivchinat pratiyuta neshamod. Echter vanuit aspect van het bijzondere aspect van de zielen, ja dus elke ziel in het bijzondere, als je dat bekijkt, jes 25 neshamod gavuhot. Er zijn hoge zielen jod man, die het waardig waren, om man te zijn, of man te op te brengen. Lezivug agadol de van, voor die grote zivug, 26, van de resha de jomen, van het hoofd van de jomen, dus voor dat, het hoogste zivug, dat van gmar dat zij in, het, in hun bijzonder aspect, dus zij zelf, in het bijzonder aspect als bijzondere ziel, dus niet in het algemeen, maar in het bijzonder, kunnen ze dat, dat wel doen. Leahar, en nu belangrijk dit de laatste twee woorden uh, voor de komma. Leahar na hun heen gaan. Iedereen hoort het, na hun heen gaan. Dus niet in, in het levende, niet in levende leven. Ik zeg dat? Niet bij leven. Niet bij leven. Dus niet in levende leven. Dus niet in materiële omhul. Niet in materiële omhulsel. Goed opletten. De Torah gaat niet ons vertellen dingen die, zoals religie vertellen ons allerlei, allerlei verhalen. Dat maar na hun overlijden. Daarom ook Joshua moest overleden en daarom en daarom ook de Shimon Bar Yochai et cetera, en daarom de tien grote um, uh, rechtvaardigen die door de Romeinen werden op een verschrikkelijke wijze om het leven gebracht door martelingen etc. zoals Rabbi Rab Akiva, Rabbi Ishmael, etc. en dat was een geweldig tekun. Om op die manier dan pas na hun overlijden, dus de ziel is van die kracht, maar na het overlijden, maar goed gekeken, kabel. dus die wel zijn, die zijn waardig, die waardig kunnen zijn, om te ontvangen daar, daar, dus na het overlijden, Baulamalion, om daar in de hoge wereld, Waar zij dus terug, waar hun de ziel terugkeert, om in die hoge wereld te ontvangen, let op, komata yishida. Het niveau van de yishida, dus echt het niveau van de gmartikun. Haba ami Welk niveau van de yishida komt van deze zivug, door deze zivug. 28. Schehemane shamo, dat dat zijn de zielen, van Benyahu ben Yada van deze uh, Benyahu ben Yada Dus in de, van de tijd die leefde hier op aarde, van de, in de tijd van David, koning David. O de raven, menunasaba, en van de raven, 29, saba. We od, en nog meer. Er waren nog meer. Hij zegt, we od. Er waren nog meer. Hij zegt niet, hij specificeert niet wie nog meer was. אבל היש בי זכנו מדיטוי, ניכנת וינתח, ואלו הנשמות הגבוהות דרתך, מתגלות לצדיקים שבעולם הזה, וגם הצדיקים אינן דרתך זוכים ליעוד לאור יחידה Ameir beneshamot 32, ha het En deze zin is ook absoluut noodzakelijk, voortreffelijk voor ons begrepen van wat we leren. We eilo haneshamot ha En deze hoge zielen. Let op. Dus na hen overleden. Goed opletten. Dus die raven menona saba en raf binjahu. En Bin Jaho ben yada het gaat alleen van de zielen na hun overlijden. Dan, we eetel aan de shamot, op. En deze hoge zielen, dertig, met galut, laat ze dieken, ze worden onthuld aan de rechtvaardigen in deze wereld, dus in onze wereld, waar wij leven en ook zodat en ook de rechtvaardigen 31, dus aan wie zij verschijnen, onthullen zich, 31. Zochim worden uh, uh, waardig om leaoud, om geschikt te zijn, om het licht van de jichida die dat amirbane hen om, dat, om het licht van i licht da, dat schijnt in deze hoge zielen in die hoge zielen uh, waardig te worden ok uh, dus die hoge zielen zoals uh, rabben Saba. En Ben Yahoo, uh, Ben Yahoo en nog een aantal. Die zijn van het niveau, dus, let op, hun aard, hun, hun, zeg dat, hun wortel, heel goed. Hun wortel is Yahida, of uh, Atik van de Absolute. Dus zij, zij, in, zij zijn potentieel in staat om de Yahida. Dus de, eigenlijk de, het eh, ziwoek, man op te brengen om de, die grote ziwoek te veroorzaken. Waarom? Die zijn wel van het hoogste niveau. Maar dat kunnen ze doen alleen na het overlijden. Dus na dat waarom, hoe kunnen ze dat doen in het materiële omhulsel? Arie heeft gezegd, dat ja, is het principe van mijn lichaam, vanuit mijn vlees, zal ik de schepper zien. Dat klopt, heel goed. Mibesarië, gezelloka, dat is het principe. Uit mijn vlees zal ik de schepper zien. Het is één ding, is het zien. Eén ding is het zoals deze, bijvoorbeeld de en de rechtvaardigen, zoals deze twee reizigers op de weg naar Hashem. Okay? Die zijn niet van dat niveau. Iedereen begrijpt het? Dus die twee reizigers, die, die grote twee grote rabbies, Rabbi Elazar en Rabbi Abba. Die zijn niet van Jechida, het is niet hun bro, het is niet hun wortel. Deelig? Okay? Maar nu, omdat zij, maar zij kunnen wel, als zij zich opwerken, geven, dan kunnen ze wel het licht ontvangen daarvan door die zielen. Die zielen die wel, waarvan dus die, uh, die geda wel kunnen aantrekken, maar na hun overleden, zoals die paar zielen, die kunnen, via hen kunnen ze het schijnen daarvan, van Aitik, ontvangen. Maar, begrijp je dat? Dus zij kunnen je daar ontvangen, maar niet, niet, kijk, uh, het licht kan je, hoe kan je licht ontvangen? Het licht kan je ontvangen, goed opletten, dat is echt belangrijk, ik heb het ook in de, in de nachtles een beetje gezegd al, of ik, recentelijk. Het licht kan ontvangen worden op twee manieren. Dat het licht kan ontvangen worden via het verspreiden van het licht, van een hogere naar een lagere. Dat is echt licht ontvangen. In test heb ik het gezegd. En het kan ook zo zijn dat een hogere trap treden schijnt alleen, geeft alleen het schijnen zonder zivoek, Of geeft alleen het schijnen van zijn eigen plaats. Let op, het licht kan verspreid worden, dus van de bron verspreid worden naar een lagere. Steeds via een zivoek. ...komen het licht naar lager. Dat is echt het licht wat het men ontvangt. Natuurlijk, het licht wordt steeds uh, minder in kracht. Maar het, men ontvangt echt licht. Maar het kan zijn ook dat het... ...en dan, maar een andere manier is... ...dat het licht alleen maar vanuit de plaats waar het licht vandaan komt... ...dat het niet verspreid wordt... Naar, de, naar een andere, naar lagere trap treden. Maar alleen het schijnen daarvan. Schijnt van de plaats, van de bron, alleen het schijnen daarvan. Dat is anders, dat is niet verspreiden van het licht. Maar alleen, dat is wat ook, uh, wat, wat ook Ari had gezegd, dat van mijn, van het, van mijn vlees zal ik, dus, uh, zal ik Hashem zien. Het goddelijke zien. Dus, van de vlees, wat wij doen ook, als je jezelf zuivert en opbouwt, dan sommige dan dingen kan je aantrekken. Je kan aantrekken wat we kunnen aantrekken. Wat is onze taak om aan te trekken? Alleen onze aura. Ja of niet? Alleen onze aura, die trekken wij aan naar ons toe. Niets anders. Je, geen mens kan iets anders aantrekken, dat is mijn aura die ik dan aantrek. Kijk, okay? eigenlijk is het zo so, dat door aura, iedereen begrijpt het, mijn aura, wat het licht dat aura betekent, mijn oor, uh, oormakief dat ik nog niet in staat ben vandaag uh, te ontvangen in mijzelf. Dat eigenlijk behoort aan mij. Dat voelt mij, dat maakt mij volmaakt omdat ik mijn kilim zijn nog niet ge, daarvoor geschikt, geschikt, nog niet klaar zijn daarvoor. Dat is mijn aura moet ik ontvangen. Maar daarnaast kan, kan je de aura, jouw eigen aura ontvangen. Dus dan nou heb je eigenlijk, uh, ben je klaar eigenlijk. Daarmee ben je eigenlijk klaar met, uh, eigenlijk met de correctie van uh, jouw eigen, maar daarnaast kan je dan hogere beklimmen, hogere traptreden, hoger dus betekent uh, van hogere traptreden kan je ook schijnen van het licht, kan je wel ontvangen en daardoor groei je ook natuurlijk. Ja, dus twee manieren. Dus hier in dit geval is het ook dat zij die uh, men dus de rechtvaardigen die in onze wereld uh, uh, nog zijn die kunnen, die kunnen wel het schijnen van de jihada zoals die twee reizigers kunnen ze via de ziel die, uh, die, die, die zielen kunnen ze wel uh, aantrekken duidelijk via de ziel kunnen ze die aantrekken maar altijd natuurlijk uh, overeenkomstig de regenschap dus het is op de schaal van zielen hij hey, moet altijd kijken, dus er zijn schaal, er is schaal van de werelden, dus de krachten van de werelden, de we en er is ook een, een, een schaal van zielen. Dus dat soort dingen ontvangt, ontvangt men van die hogere zielen. Uh, we gaan verder, 33. We zijn Hamro. Verder zullen we dat behandelen bij Zerad Shem. Ik hoop dat wij zullen nog ook ooit Schaar Gilgulim zullen gaan leren. Daar gaat het uitvoerig daarover. Ja, dus de Schaar, de Poorten van incarnatie. daar is een hele boek daarover geschreven. Maar ik voel dat het nog niet de tijd is. Ik heb ook in het Russisch, mijn Russische studenten begonnen, ik zo'n veertien les heb gegeven en ben ik gestopt. Maar ik voel dat dit gaat niet. Dus stap voor stap. Dus, maar de zoger geeft ons veel, veel, veel uh, dingen die ook daarna zullen we ook uh, toepassen bij het leren van Shara Girgulim. De poorten van de incarnatie. 33. De poorten van de incarnatie kan men alleen leren... Mensen begrijpen dat niet. Natuurlijk, wil iedereen wil weten hoe dat werkt. Natuurlijk. Weten, weten. Kan je pas leren wanneer jij... wanneer jij terug kan grijpen binnen jezelf. Naar de plaats van nu. Wanneer je terug kan grijpen naar jezelf, van binnen jezelf. Wanneer je kan gaan op de plaats waar de, waar alles begonnen was dus naar de Adam, naar de plaats waar van de eerste ziel, dat jij kan jezelf steeds van één generatie terugtrekken terug, weer terug naar de bron gaan, hoe meer jij dat kan hoe meer natuurlijk die moet dat moet in staat zijn, dus verweer moet van binnen um, verbro, verbro, verbroken worden, stap voor stap, maar dat is, dat komt wel drieëndertig. Wezehu weze Amro, u Beniahu ben jehoiada. jada. Al raza vierendertig de hochmata de kaade. Hij is nog niet daaruit We gaan verder. Wanneer wanneer shama zo, wanneer kra Bashem 35, Beni Yahu ben Yehoyada. Ba'a mi Achokma. De volgende pagina, pagina kuf 100. Hasulam, de rechter kolom, te hainu, chochma de atik. Jomin Hanal. Bent. We keren terug naar de vorige pagina, 99, de rechter, De, linker de regel 33. Geen nieuwe absolute concentratie, geen beelden zichzelf maken, geen uh, voorstellingen, et cetera, ook wat we hebben gesproken. Niets, alleen dit moment. 33. We zijn Amrok. En dat is wat hij zoger zegt. Ubiniahu ben Jehoiyada en de naam, dus die biniahu ben Jehoiyada. Al-Raza de Gogmata Kaate. Hij kwam, of deze naam kwam, in, in het geheim van de Gogma. Wat betekent dat? Shemani Shama zo like, Let op, hij spreekt van de van de ziel en niet de persoon van Beni Beni Beni van die Beni Yahu, Beni Dat was ook een geweldige persoon natuurlijk, maar omdat de ziel was hoog. Shemani Shama zo Let op, dat deze ziel een kraam die de naam heeft. Let op, de ziel heeft de naam. Dat is echt iets speciaals wat we nu horen. Kijk, de ziel die de naam heeft, niet een mens heeft, uh, van vlees en bloed, goed opletten, heeft een naam. Maar zijn ziel heeft een naam. De ziel wordt ingebed in het lichaam, in een fysiek omhulsel. En niet een mens, en niet een fysiek omhulseltje dat naam heeft. De ziel heeft een naam. Iedereen begrijpt? Het is sidor tussen door. zo, dat deze ziel, Hani Krabashem ben Yahuw, die genoemd is, wiens naam na, di de heeft, 35 Ben Yahuw, ben Jehoiada. Baa kwam. Mipnimi uta chokma van de inner, innerlijke chokma. Dus niet de chokma van de 32 eh, paden van, zoals de bina die tot chokma komt. Maar de innerlijke chokma. De volgende pagina. Hoefhonderd. De rechterkolom was Solam de eerste regel. De heino. Dat wil zeggen. Chokma. De Atik Yomin ah, Dat wil zeggen, de gokma van de Atik Yomin. Zoals boven gezegd werd. Punt. zie je wat je zegt. Dus niet zelfs, niet van de Ari maar nog in een innerlijke van Atik Yomin. Punt. Mila Satima Iu Twee. Shama Ahi Satum. En nu, geweldig wat je ons nu gaat vertellen. Wat in deze naam van de ziel zit. Dus alles zit in de naam van de ziel. Mila Stima Het is een verborgen iets. Een verborgen woord of een verborgen zaak, aangelegenheid. Twee wat betekent dat? De zogers zeggen dat is een verborgen iets, is verborgen, geeft ook een verborgene aan deze naam. Wat betekent dat? Twee. het schijnen van deze nishama, hi in jansatum, dat is een verborgen kwestie, een verborgen aspect. Wat betekent dat? Let op. Dat zit dus in deze naam, Ben-Yahu Ben-Yahayada, dat daar zit een verborgen aspecten. Dat kan niet anders. Waarom? Omdat dit komt van Atik. We hebben gezegd dat Atik, ja, Atik is, is uh, de eigenschappen van Atik. We hebben gezegd wat het is. Ushma drii ki Hashem yud kei ja, garam leharet aneshamafir hahi. shetighe stuma, ki mashmautohi, ki faif yut wav, ja da, availlo ki yut kayvav ja da. Som nadruk lehen. Jut waf jada. Awa lo it jada it jada le achirim. We ken zes. Arei nish'ar satum bimekomo atsmo. U schmagarim, I en de nam. De naam zelf, dus de naam van Jehoiada, is de oorzaak daarvan, dat het verborgen is. In die naam zien we dat it, het, verborgen, er, het verborgen aspect is veroorzaakt door deze naam. Let op. Drie. Ki HaShem yud kei waf yada, van de naam Jehoiada je kan verdeelen in twee deeltjes. Let op. Judekewaf, dat zijn drie eerste letters van de naam Hawaii. En dan Yada, Yada betekent weet, kent. Judekewaf kent. En uw letter op. Garam, veroorzaakte deze naam. Leharat na de Shamahai, voor uh, het schijnen van deze ne van deze ziel dat die verborgen is, verborgen was. Ki let op, kie mashmautohi van de betekenis daarvan is, Ki let op, nu, Five. Judkey waf, ja, dat Judkey waf weet, let op, Judkey waf kent. En Jut Kwaf, wie is Jut Kwaf? Huh? Ah? Jut <repeer> Kwaf. Jut Kwaf, maar niet Jut Kwaf, Huh? Kijk, Jut Kwaf kent. Kijk, Arihantpin. Kijk naar de Arihantpin. Waar dan begint Arihantpin? Goed kijken. Arihantpin begint. Ja, van. hij bekleed wat? bekleedt de zat van de atik. Ja of niet? Elke, elke lagere partsoef bekleedt altijd het lichaam van een hogere partsoef. Duidelijk, hè? Altijd vanaf de P en naar beneden. Ja, elke lagere partsoef bekleedt een hogere partsoef vanaf de geset en naar beneden. Dat weten wij. We. Dus dat is het lichaam van een andere, van een hogere partsoef. De hogere partsoef is atik. Ja of niet? Atik is is de Atik, het hoofd van de Atik. En Arigampin bekleedt het lichaam van de Atik. Zeven onderste van de Atik. Dus, wie staat boven de, de Arigampin? Alleen het hoofd van de Atik, ja of niet? Het hoofd van de Atik, wat is het hoofd van de Atik? Dat is een Keter, Chogma en Bina van de Atik. En daar staat nog, verborgen wie? Malchut de Malchut, de ware Malchut de Malchut. Ja of niet? In het hoofd van de Eitik staat de ware Malchut de Malchut. Malchut de Malchut, dat is die onderste letter H van de naam van de Hawaii. Die staat nu boven de Arikantin. Is dat een begrijp? Dus wat Arikantin heeft nu alleen maar een Alleen negen sferot. Wat is Yud kei waf? Jut is Chokma. Ja? Uh, hei is Bina. De eerste Hei. Waf is zes sferot. Wat heb je dan negen sferot? En waar is de tiende sfera? De tiende sfera, dat is de Malchut. De Malchut in het hoofd van de Arichampin is verborgen. Dus de onderste letter Hei van de naam van de Hawaïa is verborgen in de Aatik, En hier blijft alleen maar Yud kei waf. Dus dat is wat in zijn naam de betekenis, de geheime betekenis van zijn naam, dat staat. Want yud waf kent Yud-Kayvaf kent, dus pin kent wel. Dus daar is wel een zinboek uh, uh, op de in de Arihantin. Dus hij is wel kenbaar voor zichzelf. Inderdaad, Yud-Kayvaf kent wel. Avail it yada la akhirim, Mardi di iz nit kenbar bar for the ander. That's it. That that it verborgen is it in de naam van jygo yada. Ieder eens dit? That Yutkevav ken wel. That's it in their naam. Dus Arikampin ken wel. Dus his sein ziel is van de attic. Right? Zien ziel is van de attic beteken natuurlik dat ook Arikampin is. Des te meer dat hij, dat hij ook bevat Arichampien. Als zijn ziel is van de Atik. Dan hij be, bevat hij ook Arichampien. Ja of niet? En Atik eit, is niet, kent zichzelf niet. Daar is geen ziel En er is ook geen, hoe is niet kenbaar, maakt zichzelf niet kenbaar. Dus komt geen schijnen daarvan. Geen verspreiding van licht. Maar van Arichampien, daar komt wel. Die kent zichzelf, waarom? Jodke <laughs> ja, dat is de naam van, de, van, de, van hem. Dus Jodke kent wel zichzelf. We hebben geleerd aan het begin, van het begin van de les. Dat Arihan kent zichzelf. Ken, er is wel zivuk, maar. Avalloit, ja, daar maar wordt niet gekend door anderen. En And dat is wat hij de Zogers zei, dat deze naam veroorzaakt, is de oorzaak daarvan, dat het verborgen is. Dat geeft aan dat het verborgen is. Dan zien we in deze naam, dat het verborgen is. We hem kent, en indien het zo is, zes. arsa tumbi aarsatum komotsmo. Zie hier, dan bleef die verstopt, verborgen, verstopt, op zijn eigen plaats, Dus dan betekent dat dat het niets komt van hem, van die van van ziel daar die daar verstopt is, dat in deze naam. Dat het behoort bij Atik en Arigampin. En nu uh, nog het laatste stukje wat wij in de Zoger hebben geleerd. In deze boot, maar hij had ons dat zelf uitleg. Zes. Wie nee? Tila, hoe eichut, er? Ei U maalat, komat, haor, acht, agatol. Hijot ze misjivuk ze de resha de atik jomen. She ze nechen mit ba'er basodak ben isch Hai raf po'alim kin me Even voor dat we verder gaan we gaan goed opletten. Hij gaat ons vertellen eh, waar wij zijn, wij zijn wij mee bezig. Met die, die verborgen ja, Met die verborgen zeevoek van de Gmartikon. En van die zielen die ook van hetzelfde niveau zijn. En nu gaat hij ons verder dat erover vertellen wat de zoger zegt. Let op. We genieten. Gila. En zie hier helaas even hoe me hij de zoger legt ons uit, hij goed als De die zeggen dat de kwaliteit of de, zeg zeggen dat andere woord, hij goed kwaliteit, dus de eigenschap van de jivoek, hij goed betekent uh, kwaliteit, dus niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit. Oftewel, de aard daarvan, van de Zivuk. Oma laat komata oor en de verheven, de verhevenheid van uh, het niveau van dat grote licht. Acht, dat uitkomt uit deze zwoek, dat is het laatste zwoek dat, pla dat plaatsvindt uh, over de hele 6000 jaar. Alle, alle veranderingen, alles wat gedaan werd in gedurende 6000 jaar door alle zielen, in, alle, in elke generatie, oorlog en alles wat er geweest was. Leid, alles wat er geweest was, alles zal dan als man. Verenigd worden in deze zwoek. Iedereen begrijpt het? Dus dat zal allemaal opstegen... naar die malgoed, de malgoed in het hoofd van de aardig. En dan zal dat geweldige zwoek plaatsvinden. Dus dat is wat hij ons eerst vertelt, zegt hij, de zoger. De kwaliteit, de, de aard van deze zwoek en van zijn verheven zijn, het niveau van dat grote licht verheveligt, dat uitkomt uit deze zivug de resche de Atikjomin, van het hoofd van de, de Atikjom. ze negen mit Baer, dat dat wordt uitgelegd, en nu God opletten wat hij ons vertelt, bij in het geheim van wat geschreven staat, daar over die, uh, daar waar het uh, bij de koning David daar wordt beschreven over die um, ehm over de Jehojada over ben over de over die grote rechtvaardige die van het niveau Keter Daar staat het iets geschreven in de Tanach let op staat het het Ketuf in het geheim van wat geschreven staat Ben Ishai de zoon van de levende mens Rav Poalim die groot van daden is. Tien. Mekab Mekab Mekkabzieel. Eigenlijk is dat een heilige naam wat ik uitspreek. Eigenlijk ook dat mag ook niet. Alleen maar de eerste twee letters. Mekkabzieel. Dus dat is de naam, de heilige naam die eigenlijk die zal, die, um, dat is de heilige naam, waar alles, ver, alles verzameld zal zijn, alle man verzamelen van het woord uh, kabetz, dat is betekent verzamelen, waar alles, deze naam dus, die alles verzameld zal zijn in de Gmartiko. Als we weten hoe dat gaat, als we weten het einddoel, als we weten hoe dat functioneert, dan is het, trekken we dan daaruit wat we leren nu. Op ons niveau, trekken we dan het schijnen van het licht. Wij hoeven niet van hetzelfde niveau te zijn als Jehu Jehoiada, want hij is de speciale ziel van dat niveau. Maar ook de, ook rabbi, ook twee reizigers die op weg waren, ook die waren niet van dat niveau. Dus ook voor ons is geld het nu. Als wij nu daaruit, ja, dat wat, wat hij nu ons vertelt, dat hij vertelt nu ons eigenlijk wat de zoger wat Ravam Saba saba vertelt aan die twee reizigers, die ook niet wisten wat dat was. Dan zullen wij ook het schijnen van dat uh, licht, die zullen aan ons aantrekken. En niets verdwijnt in het geestelijke. Dat zal schijnen aan ons, dat zal bespoedigen onze Correctie. He? Want als je dan niet met het doel bezig bent, dan geeft het kracht. Kijk, zelfs in onze wereld. Als je bezig bent, als je weet, ah, ah, nog drie weken, nog even zwoegen en dan ga je met de vakantie. Dan ga je die drie weken dansend op je werk. He? Zelfs dan. Waarom? Het, het schijnt jou nu in voor, voor, voorschiet dat jij zal nou lekker gaan naar een Californië zoals... Tassus deed, of iemand anders. Dus doet er niet toe waar naartoe, maar dan of ander doel, ja, ja of niet. Dat doet je leven. Zo is ook hier het geestelijke. Wat we nu leren, zal ons ook doen leven in het ware, in de ware betekenis van de zin. En het leven bij ons zal toenemen. Tien. We agharkach me en jijn mila stima Elf shabagharata ne shamahi. En vervolgens let op, tien ver, verklaart hij, legt je ons uit de kwestie van het verborgen woord of ver, verborgen iets, ver, uh, het verborgene elov, shabagharata ne shamahi dat in het schijnen is van deze nishama, van deze ziel uh, van Jehoiade. Dus duidelijk, in twee aspecten gaat hij dat ons vertellen. Hij gaat ons dus vertellen, vertelt ons, vertelt ons eerst over de zivuk, deze zivuk van de Gmartikun, en dan vertelt hij ons over... Dat verborgene aspect van het schenen van deze Neshama van Yehoyada. Punt. We zee bij Bakatouf, 12. We Ariel, Moav, Ad, Sof, Apasuk. En daar staat in dat boek, uh, waar dus geschreven wordt, um, Smoel geloof ik, ja, van hebben we hebben geleerd, of Koningen we hebben gezegd, dat daar staat ook een, een vers, wat zeer, zeer verborgen is. Wat, ik weet ook niet hoe dat de vertalen niet is. We zeggen Hamid en daar staat een vers in het boek Schmoel, waar hij ook aan overwijzing deed. We zee en dat is, en dat wordt uitgelegd in het Heilige Schrift. Daar in de Schmoel, in het konings... in, in wat, wat we hebben ook daar ergens referentie gehad daarvoor? 12. We hoe, en dat is, daar staan die, die, die woorden: Hika, we hoe, Hika, Ariel, en hij, daar staat over die, over die Benjau, over deze Benjau, staat geschreven daar iets wat onbegrijpelijk is: is dat hij dat hij sloeg twee Moabieten, Twee, twee Moabieten. Eh? En Ariel, ik zou niet willen zeggen, uh, Ari is, is an, uh, Arie is Leo maar, Leo, maar ik weet niet. Dus twee Moabieten had hij dan ges, uh, ge, Hij sloeg twee Moabieten. En daar nog, zo verder gaat de, dat vers... Tot het einde van het vers. Het is niet zo belangrijk. Dat woord, ik wil niet, het is niet zo belangrijk. Maar belangrijk wat hij ons vertelt daarover. Wie sloeg hij daar? Wat betekent dat? 13. We Shomer Ben is, gay, we En dat is wat hij zegt. Ook de zoger ook. En ook daar stond het bij, bij, bij het. Het beschreven van zijn naam. In Shmuel. En de zoon. Uh, ben, Ischai. De zoon van een levende man. We Enzovoort. Dubbele punt. We hebben geleerd dat. Dat stukje wat uit. Eind, één stuk is ook alleen maar geschreven in superlatieven. Alleen maar het hoogste van het hoogste. Dubbele punt. Piroosch. Die jadata fiertin, šeinjana zivug aze. ze. Hu, bifinata zivug, šeil gbaratikun, fiertin. Visodo, hu, a ze vuga, a azivugim, zestin, Vakumot. שיצאו בזו אחר זו במשך שיטה אלפי שני סייפנטים. אשר כל האורות הללו, כולם מתקפצים אחתים בו בבת אחת, ועל דרך זה גם בחינת מן אולימ נכנטים, Lezivukaze Kolelet petoha. Kol behinat haï Twintig. Wa onashimschenit galubeshitte al baset Base twintig, Acharze. Eigenlijk wat hij ons vertelt zijn twee componenten. twee componenten die. Uh, noodzakelijk zijn. Ja, yeah. wat man, ja, yeah, man, en op die man komt, maar eigenlijk licht, dat komt, als men echt de ware man, de overkoepelende man van die 6000 jaar omhoog brengt, dan komt er op, dat, op de man dat op het niveau komt van de uitdaging van de absoluut. Dat betekent, als een man komt, als man komt tot de aritik van absoluut, betekent dat alles wat eronder is, neemt hij mee. Kan niet anders, duidelijk, dat alles is niets verdwenen in het geestelijke. Kijk, als een man komt tot de aritik, dan neemt hij alles wat eronder is met zich mee. Dus alles wat eronder was, alles wat in de 6000 jaar geweest was, alle man die uh, van Bia en van de hele absolute neemt die mee tot atik. Rekent alle. En dan natuurlijk op die man komt. En het man, de man komt waar naartoe? En naar de maalgoed. Daar van de maalgoed de maalgoed. En die zeeboek wordt gemaakt van de maalgoed. Dan komt op dat zeeboek, geweldige zeeboek, komt dat licht van de gemartje. En dat heeft de kracht om die maalgoed de maalgoed naar te laten da uh, zeg dat zakken tot, uh, einde, tot het einde van de wereld Asia. Waarbij dus de uh, voeten van de Mashiach komen op de olijberg te staan. Dan begrijpen we ja, dat er twee componenten zijn. Van beneden, opwekking van de beneden, uiterste van al die jaren, man. En daarop komt het licht. Oké. Okay. En nu? Wat hij ons vertelt. Of zullen we een pauze laten zien? pauze maken, een pauze, en dan kunnen we verder.